Haat heeft geen kleur. Een hoorspelbewerking in twee delen van Wessel Ebersoons roman Die Fight the Night door Dieter Hirsberg. Vertaling Carina Meidam, regie Ad Leupler. Tweede deel. Jij hier? Verbaas je dat? Dat verbaast me ja. Waarom? We zijn vrienden geweest. We zijn nu praktisch buren. Kom je uit jezelf of ben je gestuurd? Wie zou mij moeten sturen? Mij maak je niks wijs. Ze zijn hier geweest. Wie? Wanneer? Gisteravond. Ze waren met z'n tweeën. Een mooie meneer die beleefd deed, en een grote met een grote bek. Ik heb ze niets verteld en dan sturen ze jou. Omdat we vrienden zijn geweest. Dan je nou ook over dat stelletje. Je weet waar ik werk. Ja, aan de andere kant. Bill. Ik heb jouw hulp nodig. Ik vind het smerig dat je je door die lui laat gebruiken. Ik word niet gebruikt. Ik kom hier uit eigen vrije wil. Dat maak je mij niet wijs. Heb jij de naam Johnny Weidsman wel eens gehoord? Natuurlijk. Dat zwijn heeft alweer iemand doodgeschoten. Een kind. Maar hij zal er wel weer onderuit komen. Misschien niet. Deze keer was er een getuige. Een getuige? Ja. Er stond niks over in de krant. Puur toeval. Die getuige heet Munto Mayola. Dat liefje. Iemand heeft hem gezien. Een jong zwart meisje. Ze liep zo wat recht tegen hem op. Ze kent hem goed. Ze zijn samen opgegroeid. Wat is dit voor een spelletje? Dat meisje heet Julie. Ze is dienstmeisje binnen mevrouw Daniels van Johannesburg. Bill. Ik wil Moontoe Mayola vinden. Ik heb zijn getuigenverklaring nodig. Het is de enige mogelijkheid om de rechtbanken van te overtuigen... dat Wijsman in dit geval schuldig is. Wat heb jij met Wijsman te maken? Hij is mijn patiënt. Hij is ziek. Hij heeft hulp nodig. Maar hij weigert zich onder behandeling te stellen. In de gevangenis kan hij mij niet ontlopen. Je wilt hem dus laten opsluiten? Ik denk dat ik hem kan helpen, ja. Maar dan moet hij wel binnen mijn bereik zijn. Het is ook in belang van de zwarte... Of je soms dat dit er nog een paar neerschiet? Ik weet niet waar Muntumajola is. Had ik ook niet verwacht. Maar misschien kan jij hem via via bereiken. Je zou hem mijn verzoek kunnen overbrengen. Ik wil dat hij als getuige voor de rechtbank optreedt. Doe niet zo, idioot, Joodel. Hij zou wel dood zijn voor hij ook maar in de buurt van de rechtbank kwam. Maar ik kan een politiebescherming garanderen. Hè, denk je dat Montu zich in politiehanden veiliger voelt? Hij wordt gezocht voor het geval je dat nog niet wist. Ze zullen hem grijpen zodra ze hem maar te zien krijgen. Hoe toe is er zo een die nooit levend de gevangenis uitkomt. Heb je nog nooit van de sterfgevallen bij de veiligheidsdienst gehoord? Hij hoeft niet persoonlijk te verschijnen. Hij kan schriftelijk een beëdigde verklaring afleggen. De beëdigde verklaring van een gezochte terrorist, laat me niet lachen, Joedel. Soms geloof ik dat je pas sinds gisteren in dit land woont. Ik wil het er eigenlijk al wel proberen. Geef maar door dat ik hem spreken wil. Ik weet niet waar hij is. Hij is op de vlucht. Wil, ik zou je dankbaar zijn als je het tenminste wilde proberen. Judel? Ja. Wat denk je aan? Ze zijn bij Bill Hendricks geweest. Bij Bill? Wat wilden ze van hem? Ze zoeken een terrorist. Ja, maar Bill is toch geen terrorist? Hij weist het gebruik van geweld pertinent af. Voor die mensen is communisme en terrorisme hetzelfde. Ach, jezus. Hebben ze... Nee, nee, nee. nee. Ze hebben hem alleen maar ondervraagd. Heb jij wel eens van de Black Social Endeavors gehoord? Nee. Wat is dat? Dat is een beweging waarin Blank en Zwart samenwerken. Ze hebben ja, huis opgeknapt, bijeenkomsten gehouden. Hm. Ze proberen iets te doen voor arme Zwarten. Ze streden tegen de apartheid, maar altijd geweldloos. Nooit radicaal, in tegendeel. De extremisten moesten er niks van hebben. Nou, oh, op een dag bij zo'n bijeenkomst... deed de politie een inval... Thuis huis werd bestormd. Heerlijk die korte klein geslagen. En er werd een vrouw doodgeschoten. Gaat het over die uh, meneer Weisman? Ja. Oh. Nee, nee, wacht maar. Ik even. Blijf jij maar liggen. <coughs> ja, hallo Gordon. Ah, waar ben jij Bill? Ja. Ja, ik, ik begrijp het, ja. Ik kom aan. Wat is er? Nee, hey, Bill wilde spreken. Ik moet weg. Het is zo laat nog. Wanneer ja, kom je terug, Joedel? Laat je me niet te lang alleen? Nee, nee, nee. Ik ben gauw terug. Dag. Waar rijden we heen? Zit er iemand achter ons? Dat zit niet zo. Ik ben in Johannesburg geweest. Zo. So. Ik heb Julie uitgehoord. Dat zwarte meisje. Je verhaal klopt. Majola was die avontuur. Het is ongelooflijk, maar het klopt. En? Niemand weet waar Majola is. Tenminste geen blank. Zelfs zo eentje als ik niet. Hij vertrouwt ons niet meer. De tijden van de Black Social en Davos zijn voorbij. Wil, zou je het alsjeblieft willen blijven proberen? Er zijn mensen die zouden kunnen weten waar die is. Misschien. Waar kan ik die vinden? In En ja, Dat kan niet komen. Dan word ik opgepakt. Ik weet een weggetje. Neem je het risico? Ja. Je bent strafbaar. Weet ik. Is het zo belangrijk voor je, die wijzen? Ja. Ik zal je de weg wijzen, maar ik kan niet met je mee. Dat is de link. Zijn. Wat? Wat wilt u? Uh, goedenavond, ik zoek mevrouw Tandy Konene. Wat is er aan de hand? Wat is dat? Bent u, u Tandy Konene? Hé, dat is hey, een stille systeem! Nee, ik ben niet van de veiligheidsdienst. Ik ben alleen. Ik zou Tandy Konene graag willen spreken. Wilt u? Mag ik binnenkomen Wat moet je man Wie ben je Waar kom je vandaan Kan ik mevrouw Konijnen spreken Of moet ik eerst u om toestemming vragen Ik weet niet wie u bent Ik ken u niet Systeem Nee Handen omhoog Er gewapend Nee Schijnt dat hij alleen is Wat zijn dat voor geintjes man Ik ben hier gekomen om met mevrouw Konijnen te praten Wat moet je van Tandy? Wie ben je Ik ben psycholoog mijn naam is Judel Gordon. Nooit van gehoord. Heeft hij een wapen? Nee. Eentje van het systeem? Nee, voordat u een oordeel velt, moet u eerst naar, luisteren naar wat ik te zeggen heb. Zeg op, man. En doe je zeg je goed. Als je tenminste vannacht weer naar huis wil. Ik neem aan dat u weet wie Johnny Wijsman is. Een schoft. Ga verder. Wijsman is ziek. Hij moet psychiatrisch behandeld worden. Maar hij weigert met me te spreken. Om te kunnen behandelen moet ik zorgen dat hij in de gevangenis terechtkomt. Neerschieten, die schoft. Ga verder. Baertsman heeft een paar dagen geleden een 14-jarig meisje doodgeschoten. En er is iemand die dat gezien heeft. Moentu Moyola. Ik heb hem nodig als getuige. Hij wil Moentu. Het is een politie-spion. Systeem. Je, je komt hier omdat je Moentu wilt spreken. Je ja. bent gek, weet man. Hij liegt. Het klopt wat hij zegt. Moento heeft het me verteld. Hij heeft gezien hoe die witte dat meisje vermoordde. Hij was erbij. De deur stond open. Er is een meisje dat hem gezien heeft. Een zwart meisje. Jury. Klopt. Dat heeft u van de politie. Gelooft geloof hem niet. U wilt ons dus wijsmaken dat u vanwege die wijsman hierheen gekomen bent. Ik wil hem veroordeeld krijgen zodat hij in de gevangenis belandt... en ik hem kan behandelen. Dat is mijn vak. Is het uw vak s'nachts in uw eentje hierheen te komen? Dat is niet ongevaarlijk, man. Ach, maar wijsman mag niet zomaar verder moorden. Wat kunnen u een paar dode zwarte schelen? Ik geloof dat hij het meent, Wilson. Hoe heeft hij ons weder te vinden... Via Bill Hendricks. Bill? Bill zou ons adres nooit vrijwillig verraden. Aan een vijand zou hij dit adres nooit geven, nee. Hij kan gemarteld zijn. Oh. En gelooft u dat u dan nog hier zou zitten? Wat weet u over ons, meneer... Gordon. Ik neem aan dat u de vertegenwoordiging bent... van wat er van de Black Social Endeavors is overgedeeld. Wat weet u over de BSI? Alleen wat Bill me verteld heeft. Luister eens, meneer. We zullen Bill opbellen. Als je verhaal niet klopt... Is het afgelopen met je Witman. Beel wacht op me aan de grens van de Zwarte Wijk. Als ik u goed begrijp... wilt u dat Monto voor de rechtbank komt getuigen? Ja. Het is mijn enige hoop. Vrijdag is de rechtszitting. Als ik dan nog geen troef achter de hand heb... dan komt Weidman vrij. Dan zal er zeker een volgang slachtoffer vallen. Die man is zwaar gestoord. Het is me duidelijk dat Monto niet zelf voor de rechtbank kan verschijnen. Maar misschien kan hij mij een beëdigde verklaring meegeven. Dan heb ik tenminste een klein kansje. Wij kunnen u niet helpen. Moentu kan alleen maar rennen voor zijn leven. Meer niet. Wilt u hem dan zeggen dat ik hier geweest ben? En wat ik van hem wil? Hoor eens. Niemand hier weet waar Moentu is. Zelfs ik niet. Hij komt soms bij me. Maar nooit langer dan een nacht. En waar hij daar naar heen gaat, weet ik niet. Niemand van ons mag weten waar hij is. Als je gemarteld wordt, is niemand te vertrouwen. Dat begrijp ik. Maar mocht u hem voorvrijden. Ik, ik kan u niets beloven. U moet nu weggaan. En wegblijven? Ja. Heb je iets bereikt? Ik hoop het. De tijd dringt. Wat denk je van ze? Ze waren bang. Banger dan ik. Het zijn idealisten. Of beter, dat waren ze. Ze staan machteloos sinds het systeem de Black Social Endeavors neergeslagen heeft. Die organisatie was hun hart en ziel. Ze proberen ondergronds de boel overeind te houden. Maar ze weten dat het zinloos is. Hmm. Het doel van de Black Social Endeavors was integratie. De planken hebben hen naar Soweto overdreven. Nu hebben ze nog maar één levensdoel. Montumajola beschermen. De meeste van hen zijn nog geen twintig. Ze hebben geen baan, geen toekomst. Ik hoop dat ze me geloofd hebben. Wat heeft het voor zin? Zelfs als je een beëdigde verklaring krijgt. Zelfs wanneer die verklaring erkend wordt. Wijsman is er één van velen. Ik ben ook maar één van velen. Oh ja? Hm. Alvast bedankt voor alles. Heb je iets bereikt? Weinig. Ik heb geprobeerd Mayola een boodschap te sturen. Ik kan alleen maar afwachten en hopen dat hij zich meldt. Freek, hm. jij moet Weiss me laten bewaken. Ja, waarom? Daar is geen reden voor. Luister. Ik heb zijn dossier nog eens doorgenomen. Die acht moorden... Hm? Ik heb de data op een rijtje gezet. De eerste drie vonden plaats in september 67, januari 68 en mei 68. Dus binnen een periode van krap acht maanden. Dan een pauze van bijna vier jaar. En dan de volgende serie, oktober 72, december 72, februari 73. Ditmaal maar vier maanden tussenruimte. Toen raakte hij zijn wapenvergunning kwijt. Vlak voordat hij die weer terugkreeg, reed hij Isaiah Zulu dood. En daarna zette hij kennelijk zijn volgende moordtrio in. De tweede moord was die op Sissy Abrahamse. We kunnen dus snel de derde verwachten. Begrijp je? Ja, zelfs als het klopt wat je mij vertelt dan nog. Ik kan mijn collega's in Johannesburg de wet niet voorschrijven. Ja, maar je zou het tenminste kunnen proberen. Doodle, het proces is over een paar dagen. Als Major zich niet meldt, wordt Wijsman vrijgesproken. Dan staat hij weer op vrije voeten. En dan zou het onwettig zijn om te bewaken als hij daar niet om vraagt. Morgen, Freek. Hugo. Heb je de officier gesproken? Ja, gisteren. En verschuiven ze het proces? Verschuiven? Ze klagen hem niet eens aan. Wat? Ik ben bij de procureur-generaal geweest. Die was hevig verontwaardigd dat ik me op zijn terrein begaf. Denk niet dat wij in dit geval een aanklacht zullen voorbereiden, zei hij. Ik voel net een schooljongen. De rechter zal het gebeuren met een korte formele brief afdoen. Tenzij jij met de een of ander bewijs komt dat wijsman opzettelijk moorden pleegt. Er blijft er maar één mogelijkheid open. We ben je van plan? Freek, ik moet weer naar Soweto. Maar Joris vriendin moet me vertellen waar hij is. Meteen. Wil jij dat voor me regelen? Ja, jij maakt het de mensen niet bepaald makkelijk. Alle collega's met wie ik als straatagent begonnen ben zijn ondertussen generaal. Ik zal wel eens kolonel mijn pensioen halen. Ja, ja, door met kolonel Jordaan. Goeiedag. Ik zoek Tandy Konene. Ik ben nogal hardhorend, meneer. Tandy Konene. Ik zoek Tandy Konene. Woont hier niet. Hé. Nee. Wie mag u wezen? Uh, mijn naam is Gordon. Ik zoek Tandy Konene. Tandy. Die kennen we niet. Toch? Uh, mag ik even binnenkijken? Waarom? Ze is er niet. De politie is hier geweest. Politie? Met of zonder uniform? Allebei. Wanneer? Om een uur of zes. Hebben ze Tandy meegenomen? Tandy. En Wilson. Bedankt. Ik zei toch al, woont hier niet... Zo, wat is er? Kolonel Jordaan belde. Ze hebben Bill gearresteerd. Bill? Wanneer? Gisteravond. Die twee die ook bij ons waren. Oh, Jodel. Gisteravond. En vandaag het dan die konijnen. God arme Bill. Wat zullen ze met hem doen, Jodel? Nou, kom maar, Rosa. Hij heeft er waarschijnlijk al achter de rug. Wat? Achter de rug? Het, het verhoor. Ik neem aan dat ze inlichtingen van hem wilden hebben over Mayola... Ze zijn al eerder bij hem geweest. Toen hebben ze het erbij laten zitten. Ja, ja nu hebben ze hem opgepakt. Ik hoop alleen. Wat hoop je? Wat is er aan hebben... de hand, Judo? Ze hebben Tandy Konijn gearresteerd, Montoum vriendin. Twaalf uur na Bill. En Bill wist haar adres. Wou je zegt ja. dat. Hij, hij heeft. Ik, ik, ik weet het niet. Ik heb zomaar vermoedens. Laat er eens hun tanden zien. Wie? Het systeem. Wat? Veiligheidsdienst. Wat als ze nou naar ons komen? Joedel. Pak je spullen. Ik breng je naar die Irene. Kom. God nog aan toe, Joedel. Weet je wel wat je van me vraagt? Die vet is een communist. Ach, Geen sprake van uitgesloten. Daar meng ik me niet in. Daar mag ik me niet in mengen. Begrijp je dat dan niet? Dat is een zaak van de staatsveiligheidsdienst. Denk er liever over na wat je zelf voor een verhaal moet opdissen. als we ontdekken hoe diep jij erin zit. Daar maak ik me op het ogenblik geen zorgen over. Dat kun je beter wel doen. Ik ben bij Tandy Conennen geweest. als gevangenispsycholoog. In mijn officiële functie. En ik ben de veiligheidsdienst. geen, geen verantwoording schuldig over mijn manier van werken. Ja, weet jij veel dat je ze wel of niet schuldig bent? Nou, zeg maar maar met wie je kan praten. De een of andere hoge Piet bij de veiligheidsdienst. Je hoeft zelf niet mee. Schrijf alleen maar een aanbevelingsbrief voor me. Of, of bel hem op. Zeg dat ik een vriend ben die je mis te vertellen heeft. De rest neem je koppen. Jij bent een stijfkop. Nou, de baas van Dippenaar heet Tolly Nieuwehuizen, generaal Nieuwehuizen. Toen hij nog agent was, was ik zijn sergeant. Hij heeft me ingehaald. Ze halen hem allemaal in. Omdat ik de verkeerde vrienden heb. Mensen zoals jij. Waar kan ik generaal Nieuwehuizen vinden? Hij is lid van de South African Freedom Campaign. Dat is een anticommunistische blanke vereniging. Hmm. Het lidmaatschap ervan is uitermate belangrijk voor je carrière. Ben jij ook lid? Nee, maar dat kan ik altijd worden. Hogere politiefunctionarissen zijn van harte welkom. Ook gevangenispsychologen. Ze nemen zelfs Joden. Wat tolerant van ze. Vanavond houden ze een bijeenkomst in Hotel George. Denk je dat de generaal ook komt? Nee zeker. Vanavond spreekt de minister van Justitie in eigen persoon. Goed, laten we erin gaan. Trek een donker pak aan. Ja, alsjeblieft. Wat is dat? Je lidmaatschapskaart van de South African Freedom Campaign. Die staat op naam van Nortje. Dat is een ondergeschikte van me. Hij is al jaren lid, maar nog nooit aan bijeenkomst geweest. Ja. Wie zo'n kaart heb jij? Om deze dag te vieren ben ik zelf lid geworden. Ik moet pas slot van rekening ook eens aan mijn carrière denken. Nee, kijk eens wie we daar hebben. Wijsman en zijn zwager. Heeft u ons gezien? Weet ik niet. Nou, hoe dan ook, schiet op. Ze zijn begonnen. Iedereen gaat al naar binnen. Oké. Okay. Valt het jou niet op dat er helemaal geen vrouwen aanwezig zijn? Mijn heren, vanavond hebben wij de grote eer... Uh, ...we zijn verheugd twee verdienstelijke gasten in ons midden te begroeten. Allereerst wil ik u de heer Wilber Hartman voorstellen... ...die helemaal vanuit Arkansas in de Verenigde Staten overgekomen is... ...om ons een speciale boodschap te brengen. De heer Hartman heeft kosten nog moeite gespaard om ons met een bezoek te vereren. Hij is een waar afgezand van zijn land. En onze hoofdspreker van vanavond, wij danken hem zeer, zeer hartelijk dat hij hier gekomen is, is onze minister van Justitie in eigen persoon. Wij bedanken hem uit de grond van ons hart en heten hem... Hartelijk welkom. Dat waait op generaal Nieuwenhuizen. Daarvoor aan. Meeklappen. Kom, u ziet ernaast in. Ik probeer generaal. Mag ik dan nu de heer Wilbur Hartman verzoeken? Dank u, mijn heren. Ik vind het een eer hier aanwezig te zijn. En tot u te mogen spreken. Ik wil u meedelen... hoeveel hoogachting ik voel voor diegenen die hier als laatste vertegenwoordigers van een grootse traditie... voor de zaak van het vrije Westen strijden. Uw streven verdient waarachtig de steun... van de hele vrije wereld. Ik wil u graag, ik wil u graag vertellen... ...dat de houding die sommige Amerikaanse politici... ...de laatste tijd tegenover Zuid-Afrika hebben aangenomen... ...niet gebaseerd is op de mening van het Amerikaanse volk. Amerika wordt beheerst door de antinationalistische liberale pers. En eenmaal gekozen politici moeten rekening houden met die pers. De weldenkende doorsnee Amerikaan is echter... ...godzijdank nog onafhankelijk. Hij weet wat hij van sommige uitspraken van politici denken moet. De weldenkende doorsnee Amerikaan is een vriend van Zuid-Afrika. Hij wil niet dat het communisme hier terrein wint. Hij weet dat een vrije westerse wereld het niet kan stellen... Zonder een blank Zuid-Afrikaan! Apparkeer, <applacht> waar ga je naartoe? <op> ik mag buiten go. wel. Nee, nog gekker worden. Ga zitten, ik voel goed. Ik heb je gewaarschuwd. De Je nodig hierheen. De antinationalistische liberale pers spelt de Amerikanen een hoop leugens op de mouw over Zuid-Afrika. Als ik thuis kom, zal ik alles op alles zetten om de zaak. Uh, ik heb een whisky nodig. Hier blijven. Nieuwe komt eraan. No. Ik zal hem aanschieten. <coughs> Joodel, verbaas je niet als ik uitspraken doe die niet helemaal stroken met mijn eigen opvattingen. En vooral hou je mond dicht. Dan moet je met geen woord met wat er gezegd wordt, wat het ook is. Hmm. Vergeet niet dat je Piet Nochtje bent, hè, met ondergeschikte. Nieuwe hoort bij die mensen die van mening zijn dat hun mond dingen te houden als hoger geplaatst aan het woord zijn. Goed, goed, Solly, donderskerel. Zo kom je nog eens een oude vriend tegen. Hoe gaat het ermee, ouwe makker? Freek, yeah. ben je ook lid van de campagne? <laughs> ja, jongen. Ik vond dat het met mijn politieke onverschilligheid maar eens afgelopen moest zijn. Mm -hmm. Tegenwoordig, hè. Nou, het doet me plezier te zien. We hebben een goede avond uitgekozen. Met de minister als spreker. Uh, dit is Spiet. Dat is een van mijn mensen. Ik ben zeer verheugd u te ontmoeten, generaal. Ja. Een eerste klas toespraak die de minister gehouden heeft. Die voelt je gewoon gesterkt. Weet je, de, de dagelijkse sleur, je stomt af. Soms verlies je de energie. Maar ja, je kent dat wel. Uh, wat denk je ervan? Zullen wij samen een piltje pakken, Tolly? Ik hier. Uh, mag het ook een cognacje zijn? Wat mij betreft ook whisky. Nee, nee, dank je. Ik ben cognac drinker. Hoe lang hebben wij elkaar al niet meer gezien, Tolly? Dat moet wel een paar jaar zijn. Uh, cognac en whisky. Cognac en uh, voor mij een piltje gaan. Die goede oude tijden, Tolly. Dat waren tijden. Ja. Als ik kan vroeger, denk ik. Vandaag de dag. Hoe staat het met je werk, Tolly? Ja, Niet nou, slecht. Een boek uh, successen. Ja, merci. Ja, en uh, bij de politie. Nog steeds naar tevredenheid? Ach, we hebben zo onze problemen, maar het loopt wel. Proost. Proost. Ja, proost. Op het ogenblik <coughs>, hebben wij een uh, rare zaak onderhandeld. De man waar het om draait is trouwens hier. Je kent hem waarschijnlijk wel. Kan zijn. De oude Wijsman. Hij zit in de problemen. Hij heeft een klein zwartje doodgeschoten in zijn opslag. Dat geval ken ik. En uh, daarom zou Wijsman in de problemen zitten? Ik dacht dat het een duidelijk geval van inbraak was. Uh, jammer genoeg is het niet de eerste keer dat Wijsman iemand doodschiet. Het is een achtste geval van deze aard. Ditmaal kan het moeilijk worden om me vrij te krijgen. Waarom vertel je dit allemaal aan mij? Nou, Wijsman is een blanke. Uh, tot nu toe wist ik niet dat hij ook lid was van deze vereniging. Reden te meer om hem te helpen. Iemand met meer invloed dan ik zou een uh, goed woordje voor hem moeten doen. Ik? Ja, als het enigszins mogelijk is. Zo niet, dan ziet het er somber voor hem uit. Zal ik je iets leuks vertellen... Het komt me prima uit dat Wijsman momenteel in de problemen zit. Hoezo? We zijn op zoek naar een kerel, een terrorist... die twee van onze mannen heeft vermoord. Muntu Mayola. Kedding. Verhaal doet bij ons ook de ronde. We hebben getuigen die beweren... dat die jongen in de buurt van Wijsman zaken rondhangt. Wat moet hij nou? Wil die Wijsman neerleggen? Het lijkt er wel of... de zwarte haat de Wijsman als de pest. Nou, als dat zo is, komt die Mayola wel terug. Dat hopen we nou net... We wilden eigenlijk een mannetje in Wijsmans zaak posteren. Waarom doen jullie dat dan niet? Wijsman wil niet. Hij zegt dat hij zichzelf wel kan verdedigen. Ja, we kunnen hem niet dwingen. Mm -hmm. Ik begrijp het. Jij wilt hem onder druk zetten. Als hij toestaat dat jullie een man bij hem neerzetten... doe jij een goed woordje voor hem. Hm? Precies. En jij denkt dat dat werkt? Je kunt het altijd proberen. Ja. En als je nu, ik bedoel, aangenomen dat het echt zo belangrijk is. Als je hem nu tijdelijk uit de weg ruimt. Hoezo uit de weg ruimt? Nou, zoals ik al zei, het OM houdt hem voor lichtelijk schokken Ze willen hem ergens laten opnemen, ter observatie. Dat zou jullie toch de gelegenheid bieden. Hij is weg, jullie kunnen in zijn zaak posten wat je wilt. Zonder dat ik kan protesteren. Zijn vrouw zal wel niet moeilijk doen als ze wil dat hij gauw weer naar huis komt. Ik begrijp het. Daar had ik nog niet aan gedacht. Het is een idee dat je daar zegt. Nou, riskant natuurlijk. Als hij iets meer lappen bemerken dat Wijsman weg is, wachten we voor Nou, Denk er eens over na. Het zou mij goed uitkomen wanneer het zo zou lopen. Ik bedoel, als ze een klein mankement bij hem vaststellen... en hem verplichten dat hij zich onder behandeling stelt... dan is hij uit de puree. Dan zijn er verzachtende omstandigheden... En dan kan ik het dossier sluiten. Mm -hmm. Ik heb nog iets lopen. Daar hangen alle verdere plannen vanaf. Er is mogelijk een ander spoor naar Majola. Waarschijnlijk wordt het vannacht duidelijk. Als je tijd hebt, zou ik de zaak graag verder met je willen bespreken. Je hebt ideeën. Waarom kom je niet mee? We kijken wat het andere spoor wordt. En daarna kunnen we die tactiek uitstippen. Als ik je van dienst kan zijn, vanzelfsprekend. Mijn chauffeur wacht buiten. U kunt hier blijven wachten. Zeker, generaal. Wat is dit? Een uh, groothandel in elektronische apparatuur. Dat is mijn camouflage. Dit is een van de dienstgebouwen. Hier zijn de verhoorkamers. Hou je mond, wat je ook ziet. Je zegt geen woord, begrepen. Dan moeten we hier per se heen. Ja. Jij wilt dat dat Wijsman in een inrichting krijgt, komt of niet soms? Ja, maar... En dit de martelkamer. Goed, kop! Ik ben het. Goedenavond, generaal. Dit is kolonel Jordaan en een medewerker. Hoe gaat het? Ze heeft toch niets gezegd, generaal? Hoe lang wordt ze al verwoord? Vier uur. Wie hebben dat dienst? Kapitein Dippenaar en adjudant Marijs. Wat is dat? Stil. Laten we naar mijn kantoor gaan. Je daar? Mm, een uh, zwartje, zeker zekere tand, die koeien. Uh, mag ik stil? Je bederft alles. zegt u? Wat doen ze met haar? Mijn excuses, sorry. story. Piet heeft nog nooit zoiets meegemaakt. Hij uh, heeft, nou ja, heeft nog bepaalde ideaalbeelden. Wees je een beetje, ga zitten daar, hou je mond. Zeg, heb je meegenomen? Het is hier geen openbare instelling. Hij moet zich oefenen in zelfbeheersing. Ik vind het goed voor hem dat hij dit eens meemaakt. Kolonel, mag ik... Oh, Piet, wat scheelt je? Ik ben in respect met de generaal. Ik, maar ik moet... Pardon. waar oh, is de... hemel. Tony, waar kan je hier? Je begrijpt het wel. Uh, einde van de gang links. Uh, Dank u, generaal. We hebben ons in kolonel. Jood! Zijn Freek, wat is dat er voor eentje? Ach, maak je geen zorgen. Hij is nog onervaren. Maar hij heeft een goed stel hersens... Dat idee met het gekkenhuis is van hem. Waarmee we weer terug zijn bij ons uitgangspunt, waar Laten we daar pas over praten als we hier klaar zijn. Het kan niet lang meer duren. Het duurt al vier uur. Veel langer houdt het niet uit. Waar gaat het eigenlijk om? Wij eh, hebben een handlanger in Soweto. Die hebben we bij haar huis eh, neergezet... om het in de gaten te laten houden. Gisteravond kreeg ze een bezoek van een blanke man dat we zeggen uh, dat er iets gaande is. Anders zou een Blanke nooit naar Soweto komen. Onze handlanger hadden we nog nooit eerder gezien. Dus wordt hij niet bij de van harts bekende communisten. Die uh, hebben we ook allemaal gearresteerd. Ze worden ook het. Als je me niet kwalijk neemt, dan ga ik even de stand van zaken opnemen. Schenk je uh, zelf een koniakje Dank je. Je bent nou echt gek geworden. Je brengt ons een onmogelijk pakket wanneer je, je niet kan beheersen. Ik heb wat rondgekeken. Weet je wie er in de eerste cel voor aan ligt? is dan helemaal ik dat hier een beetje rondspioneren. Wil Hendricks ligt daar. Nou in! Ze hebben alle prominente communisten gearresteerd. Verbaas je dat? Ik heb een blik in die, die verhoorkamer kunnen werpen. Ja, neem me niet kwalijk, zeg. Ja, ik neem het je wel kwalijk. Weet je wat daar gebeurt? Ze hebben een rubberen band om de middel gebonden met een stok achter haar rug. En die draaien ze om. Ik weet het. Ze noemen dat de zwemband. Uitvinding van Tony. Ze zit naakt op een stoel met haar benen wijd. Tegenover haar het een half dozijn van die mannen naar haar te staren met blikken. Oh, ze vinden het zo prachtig. Jij bent hier de psycholoog. Nee, dat kind krijgt bijna geen lucht meer. Die band zit zo strak dat er ontlasting naar buiten komt. En ze draaien hem nog steeds verder aan. Ze vermoorden haar. Alen, wat heb ik daarmee te maken? Oh, je bent een vriend van die generaal. Ik ben zijn vriend. Weet jij voor wie ik dit allemaal doe? Als het aan mij lag, lag ik al lang in mijn bed. Hoe kun je met zoiets leven? He? Hoe kun je morgen weer rustig achter je bureau gaan zitten en doen alsof er niets gebeurd ja, is? Dat dan wordt hij fraai. Wiens schuld is het dat het allemaal gebeurd is? De jouwe. De mijne? Weet je waarom dat meisje wordt verhoord? Ze willen weten wie die blanke man was die de gisteravond de Soweto bezocht heeft. Ik geloof dat wij allebei weten wie die man is. Wie haar bezocht heeft? Dat is alles? Ze willen alleen maar weten wie haar bezocht heeft, dat kan niet waar zijn. Het is de waarheid, beheers je dus een beetje. Waar is die generaal? Wat wil je nou weer? Ik wil er vertellen wie die man was. Wil je jezelf aangeven? Moet ik dan blijven toekijken terwijl tam die konene om wil gemarteld wordt? Ik dacht dat jij Wijsman wilde helpen. Dat is zo, maar hier wordt een mens gemarteld. Als jij in huizen vertelt dat jij die persoon bent, verknoei je alles wat we tot nu toe bereikt hebben. Ik krijg hem zover dat die Wijsman dat opstuitte. Dat heb ik tot je beschikking. Dat weet je toch de hele tijd? Daarom heb ik toch heel die komedie hier opgezet. Ik hou het niet okay. uit. Vermang je, de generaal komt terug zullen hebben we er nog niks uitgekregen. Een buitengewoon koppig kring. Ik was het. Ja. Huh? Ik ben die man die Tandy Cornelene gisteren op bezoek had. Ik... ik begrijp dit niet. Ik begrijp het net zo min als jij. Ik heb Tandy Cornelene bezocht... ...omdat ik Montomayola wilde bereiken. Ik heb een beëdigde verklaring van hem nodig... Hij heeft gezien dat het meisje in Weizmans opslag ongewapend was. Die hamer heeft Weizman haar achteraf in de hand gedrukt. Hij is een pathologische moordenaar. Hij moet psychiatrisch behandeld worden. Ik ben psycholoog. Mijn naam is Jurel Gordon. Ik ben bereid deze verklaring voor het protocol te herhalen. En houdt u nu op met het martelen van dat meisje. Wat een idee. En neemt u me niet kwalijk, generaal. Ik verzoek u het verhoren van de verdachte te beëindigen. Hoe was uw naam nou nog weer? Jurel Gordon. Ik dacht dat hij Piet heette. Nee, ik noem hem altijd Piet. Stuur een van de verhoorders hierheen. Freek, ik ben onaangenaam verrast. Wist jij hier meer van? Nee, ik sta ook versteld. Ik zal dit alles uitgebreid laten controleren. Gedaan. Deze heer wil een verklaring afleggen. Protocoleer die en laat hem ondertekenen. Alsjeblieft, houd u op met haar. Leg verklaringen! af. Idioot. Jood. Stomme joodse filantroop. Je hebt alles verknald. Ik hoop dat ik je niet in een al te lastig pakket heb gebracht. Ach, wat. Jij bent zo naïef, Juro. Geloof jij dat je dat meisje gered hebt? Ze zullen het er afmaken, hoe dan ook. Ze kunnen het niet eens laten gaan. En wijsman? Vergeet het maar. Die gaan ze afschermen. Zeker tegenover ons. Hij blijft gewoon zwart en neerknallen... En naar Redes van onze minister van Justitie luisteren. Ja, spijt me, Freek. Ik, uh, ik raakte mijn hoofd kwijt. Ik ben bang dat je hier nog last mee krijgt. En jij, ik heb je meegesleept. Ik overleef het wel. Kolonel is ook een mooie rang. Ze kunnen me moeilijk degraderen. Je zou eigenlijk willen emigreren. Ik hou van Zuid-Afrika, verdomme. Wat kunnen we doen? Niks. Slapen, je vrouw omhelzen. Vergeten. Ik ga niet slapen, judo. Ah, nee. Je hebt gedaan wat je kon. Ik heb alles verpest. Je hebt meer dan je plicht gedaan. Ha, plicht. Laat me bellen. Waarom? M misschien zei het weer. Of een patiënt. Hallo, dat Gordon. Met die spreek ik. Wie was dat? Oh, iemand heeft naar mijn naam gevraagd. En op prangen. Dan waren ze het. Die hadden zich wel gemeld. Trek, trek de telefoon eruit. Nou goed, ik zet hem beneden. Sta je op? Ja, ik moet een poosje nadenken. Uh, zal ik koffie zetten? Nee nee nee, nee, nee, nee. Maak je geen zorgen. Het zijn maar hersenspinsels. Ik wil alles nog eens even overdenken. Hè? Daarna kom ik weer boven. Slaap lekker. Ik ben morgen thuis. Wel uh, Welterusten, Jordan. Komt u binnen, meneer Majola. Blijft u zitten. Doe de deur dicht. Het gordijn ook. Oh, we hebben geen licht nodig. Gaat u zitten in die stoel. Dan kan u niet gezien worden van buitenaf, voor het geval er nog iemand wakker is. Goed dat u eerst heeft opgebeld. Ik verwacht u al. U wilt me spreken. Hier ben ik. U weet wat ik van u wil. Ja. Dan die heeft me ingelicht. Ik heb u hulp nodig. U heeft gezien hoe Sissy Aberam stierf. Ja. Ik heb haar zien sterven. Nou en? Ik wil ervoor zorgen dat Wijsman veroordeeld wordt. Wilt u me helpen? U wilt dat ik aan de politie ga en een verklaring afleg? We zouden een beëdigde verklaring kunnen opstellen. Ik kan een getuige halen. Ik heb een vriend die advocaat is. U weet best dat dat niet kan. Ik heb niets anders achter de hand. U bent de enige ooggetuige. En u gelooft dat de rechtbank mijn verklaring zal erkennen? In combinatie met Wijsman's voorgeschiedenis zou het effect kunnen hebben, ja. U beweert dat u Wijsman wilt helpen. Ja. Kent u hem al lang? Ik heb hem pas leren kennen nadat dit meisje doodgeschoten had. De politie heeft hem toen naar mij toegestuurd. De politie? U kent hem dus niet? U hebt hem maar een paar keer ontmoet. Hij is twee keer bij me geweest. En toch geloof ik dat ik hem goed genoeg ken om te weten hoe hij genezen kan worden. U kent hem helemaal niet. U heeft geen flauw benul. Ik ken Johnny Wijsman. Ik heb gezien hoe hij te werk gaat. Vertelt u me dat dan? Ik heb alles duidelijk gezien. Ik kwam uit de richting van het station... En toen zag ik het meisje. Ik zag haar de straat oversteken. Voor de deur van die oude moordenaar bleef ze staan. De deur stond open. Ze ging er binnen. Ik wist niet dat het Wijsmans zaak was, anders had ik haar wel tegengehouden. Wat heb je nog meer gezien? Ik... Toen ik bij de deur aankwam, zag ik het meisje op haar knieën liggen. En meneer Johnny Wijsman stond voor. Haar. Hij hield zijn geweer in de aanslag... Zij lag op haar knieën en smeekte. Alsjeblieft meneer, alsjeblieft meneer, alsjeblieft meneer, steeds weer. En hij schoot eraf. Hij joeg er gewoon twee kogels in. Meer valt er niet te vertellen. Zij lag op haar knieën en hij schoot. Het spijt me kan u niet helpen meneer. Ik geloof niet dat u de zwarte wilt helpen. U wilt de blanken helpen. U helpt dat witte zwijn dat zich in zijn zaak verstopt... om zwarte mensen dood te schieten. Hij doet dat met goedkeuring van het systeem. Ze zijn al lang blij dat hij hun werk bespaart. Daarom beschermen ze hem. Ze bewaken zijn zaak. Dat is niet waar. Wijsman's zaak wordt niet bewaakt. En de politie wil niet dat er nog meer doden vallen. Het spijt me, ik kan u niet helpen. De redenen liggen voor de hand. Wilt u het zelfs niet proberen? Waarom zou ik mijn nek riskeren? Er is Een kind vermoord? Een kind vermoord? Eén kind? Waar zat u in 76? Hier. Als u hier was, dan weet u wat er in 76 gebeurd is. Schoolkinderen gingen de straat op om tegen het slechte onderwijs te demonstreren. Er is met machinegeweren op ze geschoten. Kom bij mij niet aan met één vermoord zwart kind. Het leven van een zwart kind is niks waard in dit land. Bill Hendricks heeft mij verteld dat u een vriend van Steve Biko was. Biko gaf ons valse hoop. Hij spiegelde ons voor dat alle problemen door Black Social Endeavors op vreedzame wijze opgelost konden worden. Waar is Bico nu? Waar is de BSI? Het spijt me, ik kan u niet helpen. Ik moet weg. Blijft u daar zitten. En laat het licht uit. Judo? Waarom zit je in donker? Marjola was niet hier. De man die ik zocht. Wil hij helpen? Nee. Wat deed hij dan hier? Dat vraag ik me ook al de hele tijd af. Hij heeft een groot risico genomen. Mijn god. Wat is er? Ik moet Freek bellen. Snel. Weet je zeker dat hij het was? Ja. Kun je niet harder? Ga je zo hard ik kan. Hallo, centrale, meld u zich. Hallo, meld u zich. De Ik kan Die komt van slecht. Verdomme, we zitten tussen de heuvels. We kunnen de centrale pas bereiken als we bij voortrekkerhoogte zijn. Ik heb me de hele tijd afgevraagd wat hij van me wou. Het was duidelijk dat hij nooit van plan is geweest om op een voorstel in te gaan. Hij wilde iets anders. En ik kwam er pas achter toen hij alweer weg was. Hij wou weten of Wijsman onder de politiebemaking stond. En jij hebt hem natuurlijk verteld dat Wijsman niet bewaakt wordt. Je bent altijd al een beetje naïef geweest. Ik begrijp nu ook waarom Weizman niemand in zijn zaak geposteerd wil hebben. Zelfs zijn niet. Hij hebben het alleen uitvechten met Mayola. En uh, hij heeft Mayola als derde slachtoffer uitgekozen. En hij weet dat Mayola één deze dagen zal komen. Bedoel je dat hij het op een soort duel wil laten aankomen, zoals in Wildwestfilms? Ja, Weizman moet zijn serie van drie afronden. Majola mag die straffeloos neerschieten en zal zelfs worden vereerd als een held. Bovendien is Mayola voor Weizman een soort symbool... Net zoals Wijsman van mijn Ja, nou trekken ze tegen elkaar te strijden. Geweldig hoor. Centrale, wilt u zich melden? Centrale, meldt u zich. Pff. Tom, als het zo doorgaat, dan zijn we er nog eerder dan zij. Centrale, hallo centrale. Ja, Slecht. Eindelijk. Ontvangt u mij. Stuur onmiddellijk een patrouillewagen naar restaurant de Twin Sisters, Myberg Street Hillbrow. Een wagen met vier man. Over. Vangst is heel slecht. Verdomme. Stuur een wagen naar Hillbro. Hillbro. Restaurant de Twin Sisters in Myburg Street. Spoedgeval. Kom eraan. Ze zijn al onderweg. <truimus> blijf bij de auto. Ik ga naar binnen. Jij wacht de patrouillewagen op. Vertel ze hoe en wat. Ze moet het huis omsingelen. Verdomme! Een gewierende revolver! Halt, Mayola! Blijf staan! Zoek dekking! Kom naar buiten, Mayola. Het heeft geen zin. Het huis is omzingeld. Mayola! Blijf staan en beschiet! Vreemd niet doen! Ik heb hem geraakt. Daar ligt dat zwijn. Ze hebben hem mooi te grazen genomen. Was u dat, kolonel? Ja. Vrouw Schot, gefeliciteerd. Is die dood? En of hij heeft geluk gehad. Nou ja, we hebben hem tenminste te pakken. Dankzij u, kolonel. Dankzij meneer Gordon, die heeft mij getipt. Die? Hoe is het mogelijk? Gaat u maar kijken hoe het met Wijsman is. Wat? Heeft die schoft? Dat weet ik niet. Misschien is de leergewond. Schiet maar op. Ik bied u mijn excuses aan, meneer Gordon. Eerlijk gezegd, ik heb nooit geloofd dat u ons werkelijk behulpzaam wilde zijn. Nu heeft het tegendeel bewezen. Dat zullen we niet vergeten. Nou, vooruit, ga eens kijken hoe Wijsman er aan toe is. Kom. Is dat die terrorist? Ja. Ja. is geen smakelijk gezicht. Roep een ambulance op. Meteen meneer. Leg ja, hier. Je kunt toch niks meer voor hem doen. Hij heeft twee agenten vermoord. Ik weet het, ja. Hoe gaat het met Weisman? Oh, hij is alleen gewond, Zijn rechter schouder. Vrij ernstig. Het zou kunnen dat hij arm eraf moet. In elk geval blijft hij verlamd. De ambulance komt eraan. Hartelijk dank, kolonel. De generaal Nieuwenhuizen zal tevreden zijn. Wij rijden terug naar Pretoria. Met zo'n moe als zo een hond. U krijgt wel een schriftelijk rapport van mij. Oh, maakt u zich niet druk, kolonel. Dat heeft geen haast. We hebben veel aan u te danken. En aan u ook, meneer Gwadden. Kom op, Joero. Tot ziens, heren. Ja, tot ziens. Ja. Hiermee is de zaak wel opgelost. Er zullen geen slachtoffers meer vallen. Zonder rechterarm kan wijs maar niet schieten. Dan is Majora tenminste niet voor iets gestorven. U kunt nu bij de veiligheidsdienst een potje breken. Hm? Ja. Jij bent de held van de dag. Hoe uiteindelijk toch nog, generaal? Domme. Ik had hem toch niet kunnen laten lopen. Als ik je niet gewaarschuwd had, bespeur ik hier een slecht geweten. Jij bent ook een mooie held. Je hebt meegewerkt aan het uit de weg van een brugterrorist. Daar kun je trots op zijn, als goed patriot. Kom, stap in. In dit tweede deel van Haat heeft geen kleur, een hoorspelbewerking in twee delen van Wessel Ebersons roman Defy the Night door Dieter Hirsberg, die werd vertaald door Carina Meidam, hoorde u Hans Veerman als Judo Gordon en Gerry Mantel als mevrouw vrouw Rosa. Bill Hendricks uitgespeeld door Paul van der Lek, Hans Karsenberg was koronel Freek Jordaan, Robert Sobels kapitein Dippenaar, Hans Hoekman adjudant Marijs en Peter Arians, Generaal Niebehuizen, Maureen Taunaar speelde Tandi Koumene, Hans Lichtvoet Montu Mayola. Wilber Hartman werd gespeeld door Jaap Marleveld, de inleider was Frans Kokshoorn. Kleinere rollen werden gespeeld door Maria Lindes, Corrie van der Linde, Arthur Japin, Luc van der Lagemaat en Kees van Ooyen. Technische realisatie: André Jansen en Henk van der Steeg. De regie had Ad Leupler. Thank <laughs> you.